Gert Kluk met het NOS Journaal. Zowel in de Verenigde Staten als in Moskou is scherp gereageerd op het geweld in Oekraïne... dat gisteren op diverse plaatsen het leven kost aan tientallen mensen. Washington noemt de gewelddadigheden onacceptabel... en roept Kiev en Moskou op om samen een eind te maken aan deze tragedie. Moskou spreekt in verband met de dodelijke brand in Odessa van een tragedie. In die stad is, in het zuiden van Oekraïne kwamen gisteren zeker 38 pro-Russische opstandelingen om het leven. Dat gebeurde toen het vakbondsgebouw waar ze zich in verschanst hadden in brand werd gestoken. De ovse waarnemers in Oekraïne, die al een week worden vastgehouden, komen mogelijk vrij. De pro-Russische separatisten zijn bereid om de groep vrij te laten, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar wel onder voorwaarden: ze zouden moeten worden toevertrouwd aan de Russische gezant Loukine. En Loukine moet niet worden gehinderd door Oekraïnse militairen, zeggen de Russen. De Amerikaanse president Obama heeft opdracht gegeven onderzoek te doen naar de doodstraf in de VS. Maar de holder van justitie moet bekijken hoe het verder moet met de doodstraf in het land... Nu een dodelijke injectie bij een gevangene is mislukt. De man leverde drie kwartier in doodstrijd en overleed aan een hartaanval. Obama zegt dat de doodstraf soms mogelijk rechtvaardig is... maar dat de samenleving zich een paar moeilijke en diepgaande vragen moet stellen. In enkele streng christelijke gemeenten wordt vanavond om acht uur al de doodherdenking gehouden. Omdat het morgen zondag is, hebben de gemeenten besloten... de herdenking van de oorlogsslachtoffers een dag te vervroegen. Er zijn ook gemeenten die zowel vandaag als morgen een herdenking houden...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 bij Express Staat Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM met nu Tobak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen. We zijn, we gaan beginnen. Good morning. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen op de radio. Ja. Het is een mooie zomerse dag, dat moet het worden. Vooral in het begin. Het is een historisch moment. We moeten bijna gaan staan, want... Jawel, het hele team is weer compleet. <laughs> ik denk, nou gaat het gebeuren. Ja, Rechts van mij Jolande. En links Marcus. En links en... van mij Wilco Jo, Het is echt uh, ja, toch wel even bijzonder om even ja. stil te staan. Vind je ook niet? Jazeker. Ja, denkt, denk dan... Uh... Yo, daar zijn we met z'n allen weer. Toebak Leeft, het team is compleet. Ja. En kijk via de, de camera. Hier zitten die gasten van Toebak Leeft en alweer. Ja hoor. En kijk via de camera hoe wakker Mark eruit ziet. <laughs> heeft de hele dag heeft hij je <tus> voor bereiden voor deze radioshow. Ja. <tus> nee, ik heb tot vier uur uh, staan draaien en vervolgens uh, was het nog even gezellig daarna en, toen dacht ik, ja, ik kan nu gaan slapen. En je hebt dan echt kleine ik... oogjes, heb je? Slaap ik ja. een uurtje en, nou, ik ga wel gelijk door. Dan... Oh, oké. Okay. <laughs> Eigenlijk dat's... was mijn plan om nog even op het strand te gaan liggen. Maar... Op het de strand? Ja. Nou, hoe zo warm is nou ook weer niet nee, hoor. Nee, daar kwam ik ook echt. Ja, dat zou ik toch even niet. Nou, dus even, door, even doorbijten dan nog even drie uurtjes. Ja, raad, ja. dat is allemaal goed. Ja, ja. Soms kan je in zo'n uh, ontzettende vibe zitten. Dat je "Wauw, man, voel me helemaal te gek. Maar ik hoef wel maar niet meer te slapen. Nooit meer. Nou, ja, gewoon even zo, je oogjes erop zetten. Ja, precies. Dat is toch wel leuk uit. Want eigenlijk, dat slaap is ontstaan natuurlijk vroeger. Hè, dat we nog uh, in die uh, grotten wonen. En dat we eigenlijk, daar dus, is slaap ontstaan? Snachts. Nou, daar ja. is het ontstaan in de grotten. Want vroeger konden we natuurlijk niks meer doen. De lantaarnpalen konden er nog niet aan. In de, in de oertijd. Oh, nee, nee, het was gewoon heerlijk donker. Dus, maar ja, wat zullen we doen? Nou, weet je wat, we gaan gewoon even onze ogen dicht doen. Wat een uh -huh. onzin. Maar ja, goed, voordat je het weet, is er nog zo weer een paar uur ver. En dan is het weer licht. En dan kan je gewoon weer achter zijn buffalo aanrennen, natuurlijk. Ja, nou, het is het is gewoon nergens voor nodig, is het wow. nergens voor nodig zo, man. Echt. Nee, dat is allemaal gedoe. Ja, dat je een paar dagen volhoudt, bent en je denkt... nou, even over dicht doen is ook wel even heel erg prettig. Goed, Koningin Koningsdag hebben we gehad. Koninginnedag heb ik ook nog even bij stilgestaan. Maar dat was ook eigenlijk nog... Ja, ik, iets. Ik, ik vond dat ik dat eigenlijk toen ook vrij had moeten krijgen, maar mijn baas vond dat niet. Nee? Ik heb gehoord dus dat er mensen zijn aangekomen in Amsterdam, ja. helemaal in de oranje. Ja, klopt. Ja. Ja. En dat ze dachten, we gaan even gezellig, koningendag vier. Ja, helaas, het is vier dagen eerder. Ja, Die hebben ja. de hele vakantie erop ingezet, dat was zo leuk vorig jaar. Nou, en, en toen het, was er gewoon niks. Ja, het, het blijft ook hetzelfde. Ik bedoel, volgens Willem-Alexander die zegt, waarom zou je iets veranderen als het werkt? Maar ik hoorde de intonatie in zijn stem, ik vond hem niet overtuigend. Heb hmm. je het gehoord tijdens die uh, toespraak? Volgens mij is het Amstelveen of De Rijp. Ja, Amstelveen. Amstelveen. Amstelveen. Toen, toen waren de billen van uh, Maxima betast waren. Oh, ja. Dat leek erop, hè? Dat was er ook nog een dingetje. Ja, ik ja. oh, wat ja, ja, ja. ja. nee, goed, goed bekeken natuurlijk. Uh, ja. Nou, uh, tot en met tien uur. Toe baklijft op de radio met hier de geinige muziekjes. Niet te veel uh, muziek natuurlijk. daar wel nog een ruimte voor eigenlijk. Er is zoveel nog te bespreken. Dus mij zijn Pumpkins. 1979. Dat is een mooie tijd. Overgang ja. van disco ja. naar rock. Muziek op de radio. The Smashing Pumpkins, 1979. Ja, sommige, vinden, vind, sommige mensen vinden het een foute plaat. Ik vind het een heerlijk, rustig ochtendplaatje. 1979. Ja, het had je nog echt een beetje van die oude disco. Later weer dat een beetje pop-rock, Maar echt die goede oude disco was het nog in de jaren zeventig. Van die wije werden net een beetje afgezworen. Ja, overgang. Ja, het is echt een beetje de tijd van je landen ook, denk ik. Ja, zo'n klein glimlachje zie ik oh. even verschijnen op de gezichten van, nou, leuk. Dit was een van de eerste hitsingles van de Smashing Pumpkins. Alhoewel niet helemaal de eerste, want ze begonnen in 1990 met Billy Corken. Die later nog eens solussen gaan. En het laatste streetje dat we hebben uitgebracht is 2012. Dat wist ik helemaal niet, joh. Ik dacht dat ze al een tijdje gestopt waren, maar nee. ze zijn nog online. Ja, nog steeds online. En dat vind ik leuk. Het zijn echt uit de het Begin jaren 90, had je gekrunst. Een Nirvana, Pearl Jam en nou ja, ook de Smashing Pumpkins. Het is Toepak Leeftijd Radio. Het is... Heerlijk weer, Zo zeg ik zou zeggen, kom deze kant op. Ja. Straks kijken we nog even in de agenda wat er allemaal nog in stand wordt speelt. Er zijn nogal zoveel dingen geweest. Voor mij is dit weekend ook wel weer een uh, activiteit uh, te vinden. En we kijken altijd even naar de, de bericht van de afgelopen week. Je hoopt het nog over Volkert van de Graaf natuurlijk. Ja, ja, Jezus. Ja, ja, ja, ja. Ik lijk me toch vrij gênant. Ik, ik vind het altijd wel mooi dat dan, dan ja? zit hij gevangen en dan is het... Ja, hoe heet het? Uh, Volkert van de G, Volkert van de G. En dan komt hij vrij. Volkert van de Graaf, het eerste wat je hoort. Nee, ja, ja. Ah, het was al een beetje bekend ook het al, al lang hoor, wist wel dus, lang. Het is ook wel snel gegaan, die twaalf jaar ook, hè? Ja. Het is echt zo bizar. Ik denk, dat komt misschien ook een beetje tegen de vijf jaar lopen, dat je denkt dat was gisteren dat hij uh, is gegaan, uh, Pim Fortuyn. Nou, nee, je wil dat het haast niet geloven. Maar ik was Laatst was ik dus in Rotterdam. Dus ja? Ik ben natuurlijk uh, een paar dagen weg geweest even. En toen was ik bij iemand en toen ging ik daar even naar het toilet en daar hing dus echt een hele grote foto van Pim Fortuyn. Dat mm. ik echt zo van, oké. Okay. Dus, uh, ik heb het er verder eigenlijk niet over gehad. na dan wel met degene met wie ik daar op bezoek was. Maar, dat er waren geen pijltjes, pijltjes opgevoerd. Nee, he? nee, nee, het nee, was echt... Nee, uh, een, helemaal ingelijst. Uh, mooie foto. Ja, nee, niet ingelijst. Nee. Maar wel, wel van wauw, weet je. Maar ja. Ja, ik denk ook dat Rotterdam is toch toch wel zo'n stad waar je ja. uitersten hebt. Hè? Ja, het was nog die gekte rond die begrafenis ook. Ja. Het is allemaal fijn begonnen te, te, te roepen en zo. En ja. Ja. Op alles werd gegooid, bloemen en op die wa nou Het was echt, het helemaal, iedereen zijn eigen leed projecteerde. die altijd op de begrafenis van Pim Fortuyn ja, leek het wel. Ja, dat maar dat, dat hoort hè. He, he. Bij begrafenissen wat je altijd getriggerd. En, en je herdenkt dan altijd andere begrafenissen waar je dit geweest bent. En ja. je denkt ook altijd van, Hoe, wie is de volgende? Ja, dat is... Er zijn er geen uh, mensen meer neergeschoten in Nederland, geloof nee, ik. Nee, maar... We ja, hebben iets gemist. Het lijkt me ook wel een beetje gênant voor die, uh, die zoon. Nee, die zoon, die broer van Pim Fortuyn die dan uh, met toch zo'n aparte groep mensen op pad gaat... die dan gaan met demonstreren tegen het vrijlaten van Volker van de Graaf. Ik weet niet, ik weet ja. een beetje aparte lui zijn het altijd. Ja. Ik bedoel, ik vind het ook niet zo fantastisch. Maar ja, het is het rechtssysteem. Wij hebben daarvoor gekozen. Maar ja, straks heeft hij Volker van de Graaf net als uh, meneer Wilders beveiliging nodig. Dat heeft hij ook. Ja, dat heeft ja. hij ook. Dus het kost het net zoveel als dat hij de gevangenis blijft. Nou, ga, ja. laten we dan gewoon lekker zitten. Ik bedoel, best... Wat wil hij zelf? Wat de... wil hij nou zelf hè? De beste oplossing zou natuurlijk gewoon dat hij even gesnijpt wordt. Dan is het klaar. Gesnijpt. <laughs> gesnijpt. Ja. En uh, komt hij straks ook bij, uh, bij die meneer op de RTL Laat? Wat bedoel je? Nou, net als dat die badder, die kwam er ook voor een uur van interview. Daar nou, dan komt ja, nou, nou, hij een Iedereen gaat aan hem trekken. Teen, nou vond ik dat. Ja, precies. Ik heb er tien minuten aan zitten kijken. Nou goed, dat is wel een heel veranderd verhaal. Maar ja, waarschijnlijk komt er toch wel één gevaarlijke gek... Die uiteindelijk toch van hem, hem snijpt. En dan moet, ja, dan moet ja, die weer dan, in de gevangenis. Ja, precies. Dan, dan krijg je die discussie. Maar ah, ja, er is een plekje vrij dan. Ja, dan wordt die een held. Die wordt dan door hele grote groepen mensen wordt die uitgeroepen tot held. Nou, oh. laten we lachen ook. Ja, ik zo denk dat die Focus van de G door bepaalde groepen ook als een soort van held wordt gezien. Ja, ik weet het niet. dat is een heel klein groepje, denk ik, hoor. Ja, maar ze zijn er wel. Ja. Nou. Ik bedoel, als je iemand neerschiet... dan ben je, naar mijn idee, nagenoeg genoeg nooit een helft. Maar... Nee. Maar ik, ja, je ik, weet ik, niet wat, waar hij het land misschien uh, voor behoed heeft... of uh, wat hij het land onthouden heeft. Dat is de vraag. Ja. Jullie maar... kunnen reacties geven op onze Facebookpagina. Ja. Maar ik heb pas geleden <laughs> nog het interview van tien jaar geleden... met Pim Fortuyn, van nou, lang geleden uh, gezien en gehoord. Ik dacht van, wat zegt hij nou eigenlijk? Wat voorzinnig zegt Pim Fortuyn nu eigenlijk? Het enige wat hij echt zinnig zei was over die moskees. De rest liep hij maar alle kanten op te lullen. En eigenlijk een beetje te choqueren. De politiek heeft hij wel veranderd. door echt rechtstreeks en direct te praten. maar echt zinnige dingen vond ik echt niet eruit komen destijds. Maar goed, uh, misschien had hij nog geen tijd daarvoor gekregen. Uh, straks meer uh, aparte berichten. Eerst maar eens even uh, muziekjes: een toepassingsplaatje voor uh, Marcus Sleeping with a Friend. Hey, wat? Uh, ja, hij is alweer geslapen. Dat is al ingetun. <lacht> Neon Trees hebben een nieuwe CD uit. Het is poppy, het is catchy. Het is dus de nieuwe single in de vroege morgen. We hebben gelegd. muziek van Zones en Artifice. Daarvoor sleep ik met een friend van Neon Trees. En de zaterdagmorgen, word je lekker wakker? En een kijk je, what the fuck ligt ernaast? Ah. Wat heb ik nou gisteravond meegenomen? wat <laughs> Godverdorie zeg. Nou, uh, ja, hoe krijg ik dat nou uit het bed uit? Nou, eens kijken hoe we dit op probleem. Nou, daar, daar moet je altijd zorgen dat je ja. bij haar slaapt. ja. Oh ja, ja, dat is, ja, dat is wel een ja, goed idee. Dat is ja. makkelijk, ja. Dan kan je zeggen, ja, ik heb nog een klusje, ik, nou ja. <laughs> Dit klusje heb ja, ik maar, geklaard. Maar, maar het is drie uur s'nachts. Ja, ja, nee, ja. maar ik moet nog even wat doen. Het nee. is ook zo'n geijke klus. Ik moet het grof vuil buiten zetten buiten zetten. Ja, dat kan niet in het weekend, hè? Nee, dat kan, nee sowieso niet in het weekend. En niet elke gemeente trapt daarin. Of niet in elke gemeente kan dat, want eh, vaak moet je het wegbrengen of moet je bellen van tevoren. Nou, ja, vertel maar mij ja. iets over grof vuil. Het is, uh, oh. het is ook een beetje flauw om nou te zeggen ik moet even het grof vuil buiten zetten in dat jaar oppakken. Uh, ja, ja, dat is ah. allemaal een beetje bottend. Vanuit het eigen nou. huis het ja, raam open en naar buiten met die soort. Sorry nou. precies, dat doe ik helemaal niet. Uh, het is bijna half negen en we kijken zo eens de wereld in. Wat is dat nou voor een raar bericht? Ja, dat is een hele aparte bericht, die had het ja. net al over de jaren tachtig. Ja? Maar een Canadese familie heeft een jaar lang geleefd alsof het weer 86 was. Ja. Ze hebben niet alleen hun smartphones en iPads en computers in de band gedaan, maar ze hebben zich ook gekleed in de typische jaren tachtig stijl. Ja, zo een matje. En het hele huis is retro ingericht. En de enige high-tech speeltjes die de familie zichzelf toestond te, wa te gebruiken... waren een gewone telefoon, een cassette recorder, een VHS-recorder en een Nintendo-spelcomputer. Ik snap het niet helemaal. Wat is het nou dan zo helemaal terug naar de tijd? Ik nou, dat er gewoon heel veel zes, social media... gewoon geen social media oh, okay. was. Maar het was ook dus zo dat... Uh, Blair McMillen, het was dus een gay couple, naar dat kant. Ja? En zijn partner Morgan en hun zoontjes Trey en Dent. En die vertellen aan de Daily Mail, het was een fantastische ervaring. Hey. Maar je had ze voor en nadelen. want ze waren veel meer op elkaar aangewezen. En aan de andere kant stonden we wel helemaal buiten de rest van de wereld. Ja, het is wel raar hoor, dan zit je aan ja. de tafel en dan moet je met elkaar praten in plaats van... Via ja. je telefoon. Via uh, sms. Uh. Maar ze zijn voor plan een boek te gaan schrijven over hun belevenissen. Yes. Nou. Het, het klinkt wel een beetje suf. Ik, ja, ken, ja. Ik, ken, ik ken nog genoeg mensen die voor mij gewoon... Dan nog zo nou, Ik denk alle mensen boven de, boven de 65 leven nog in deze stijl. Boven de 40 die leven ze, oh nee, nee, is nee, het denk, nee, nee. boven de 60 die leven ze, daar klopt wel. 65, uh, boven de 65. Maar was het een keekoppel? Wist ik allemaal niet? Was nou het... dat weet ik niet, nee. nee de, de, volgens mij nou, niet wat ik zag alleen Blair Miller en zijn partner Morgan, maar Morgan is de, kan natuurlijk ook een vrouwnaam zijn. Was het een Blair Witch Project? Was het ja, ik denk ja. ik Blair Witch Morgan oh, vroeg, Project. Als je naar die, die kapsels kijkt had ik wel zoiets dat het Blair Witch Project ja. was. Man, ja, ik vind, het wel, ik vind het wel grappig. Ik zit naar Marcus te Weet je wat Blair Witch Project is? Van nee. Dat is een film, film volgens mij van tien jaar geleden. Hij is uit. pas geleden op tv geweest. Ja. Ik denk, ik ga toch even kijken. Oh my god! Oh my god! Alleen, wat maar gebeurt dat er gil? nou? Maar, uh, er gewoon gebeurt niks. niks. Er gebeurt niks. En uh, Ik lag in bed te kijken met mijn vriend. En op uh, een gegeven moment zegt hij: Als er nou niet net wat gebeurt. Maar er gebeurt gewoon helemaal niets in die hele film. En het einde ook: uh, dat ze dan, er staat één jongen in. Het gillen in, de hoek. in een huis of zo? Ja, het gillen en het. Nou ja, Ja, het is bizar. Maar, er is ook nog een, een, uh, welke volgopweer is het? Dat is ja. een beetje een thriller. Een thriller. Het is geen horror, het is thriller. Maar omdat, ja. omdat het zo langdradig... Langdier... Het is net zoiets ja, als die je film Paranormal Activities. Daar heb je ah, ook ja. al vier of vijf delen van. <laughs> en dan weet je ook niet wat er nou gebeurt. Dat je wordt... zie je zo'n stofzuiger van de zwembad... die zomaar het zwembad nee, uitgaat nee, nee, nee. of ingaat. Weet je wel? Zo vaak. Oh, ja. Heel ja. vaag. Het is heel vaag. Nou, en, en het vervelend is dat het met een... Uh, handicam is ge, uh, gefilmd. Zo'n oude filmcamera. En dat zwaait alle kanten op. Ja, want dat is het. Ja, ja, dat, is dat is retro? Ja, dat is retro. Ja, voor mij... ah, ik denk dat hij niet 10 jaar oud is. Ik denk dat hij wat 30 jaar oud is. Nee, nee geen 30 jaar. Nee, ik kan me ik herinneren op. dat ik in Australië was. En dat was in 1999. Dus oh, dat... oké. Okay. Ja, en toen was hij net in de bioscoop. Dus toen durfden we niet naartoe te gaan. Ah. Toen durfden we de tent niet meer in. Dat is ook een beetje afgelegen waar we in de tent stonden. Nou, ik ja. heb ooit zo'n filmpje gezien van iemand die in een tent lag te slapen. En ook ergens in een, een vreemd land. Ja? En toen waren er een paar grapjassen. En die pakte gewoon een hele grote lege Deze rits open. Dan kon zo'n ding erin. En toen is <laughs> de rits weer dicht. En toen zag je echt die hele tent zo heen en weer gaan. Want die man die was er natuurlijk heel aan de geschrokken. Tijdens een goede seks gehad, zeg. Ik weet niet wat het er dan was. Ze ging allemaal los. Ik weet niet wat het was, maar uh, het was wel lekker. Ja. Het schuurde wel maar. een beetje. Ja. Aan de andere kant er iets weer open en eruit. Nou, had jij nog een klein berichtje dat je denkt... Van, nou, ik moet toch een beetje vertellen? Ja, dit, dit is wel bizar. Ja? Een, uh, een man uh, in China, in de een Chinese stad Peking... die had, uh, ja, Ze hadden daar nogal last van de smok. Ja? En uh, op een gegeven moment is ja, zijn vrouw weg en uh, zijn kinderen weg. en uh, Hoe kan dat nou? Wat bleek nou? We zijn uiteindelijk... Uh, zijn die verhuisd? Ja? Zijn niet ergens anders? Want die konden de smok niet meer aan. Ja? En ja, de man die klaagt nu de, de stad aan, omdat het, uh, ja. hij nu in scheiden ligt. Oh ja, vanwege en, de smok. Het, vanwege vanwege de, de, smok. de smok. Maar je kan de smok zelf niet aanklagen, natuurlijk. Nee. nee dus nee. uh, klaagt ze de stad aan. Maar het is maar, wel het, erg hoor, daar in China. Echt, ja. Ze hadden flink goed gecommuniceerd en ze maar, zijn er zomer opgestapt. Nee, Kom. en, en het, volgens de man had hij niks fout gedaan. Nee. Nee, nee, precies. Dat is altijd zo. Die vrouw die, zou irritant zijn gewoon. Ik, ik herken het wel een beetje. Uh, het is uh, ja, tijd voor een oude platen. De doos is Supergrass. Alright. Het is bizar ook gewoon. Wat een hit draaien wij hierbij? Toebacklift bij ZFM in de zaterdagmorgen. Allemaal leuk! En dit was er uh, eentje van. Ja, ja, ja, ik vind het soms ook heel chillend om al die hits te draaien. Maar dat moet gewoon van de programmaluiers krijgen. Ontzettende problemen mee. Dit was Alright van Supergrass. Oh, Ooit was, is, heb ik ze gezien in de Blauwe Theehuis in Amsterdam? Ze heeft gewoon de bas iets, iets harder. Ja? Dan, dan heb je weer de hit. De bas. Ja, okay, dan heb je een elektronisch nummer. Oké. Okay. Paslijntje ja, uh, eronder. Paslijntje eronder. Paslijntje eronder. Dat dus is goed. Even, even bezig. Ah, ja, we moeten toch wat doen om weer een beetje bij te zijn, Want Het is toch ja. wel altijd wel erg vroeg, hè? Op de zaterdagmorgen. Ja, precies. En eentje is al een Red Bull, zie ik. ja, Die is de nacht doorgegaan. En uh, ik, moet, ik moet zeggen dat ik van vrijdag tot zaterdag altijd vrijerendig uh, slaap. Maar daardoor altijd een beetje een, een, een kikkie gevoel krijg. Oké. Okay. Kikkie gevoel hier. Oh, nou, ik man, krijg man. sowieso kikkie gevoel om, om inderdaad met jullie hier te zijn. Dus ja, dat is gewoon altijd nieuws. wel leuk. Uitzond voor oh, sorry. Dat gaat het de, Ja, nu gaat het gebeuren. Sorry, dat, dat, dat moet. Uh, nou, we kunnen het nog even over kennen. Uh, Koningsdag hebben. Dat is natuurlijk alweer een week geleden. Is het zo snel? Het is alweer een week geleden. <kwijnt> het is uh, heel goed bevallen. Er uh, stonden drie podiums uh, in, de, in de stad, wilde ik bijna zeggen. In het dorp. Ja, in het dorp. De ja, uitbaters nou. hadden dat goed geregeld. Uh, er was nog een uh, leuk stukje over uh, Harry uh, Lemmens die uh, zichtbaar ontwenig rondliep. Want uh, ja, had, uh, hij was werkeloos. Hij had niks te doen. Dus ik ja, beetje... ja. Ja, ja, ja, wat moet ik doen? Dat dat je ik... denkt, van, uh, ja. kunnen mensen mij nog aanspreken? Nee, dat kan eigenlijk ja. niet meer. Je kon uh, allerlei leuke dingen doen. Uh, ik zie onder andere dat het wel aan het einde van de dag... een beetje uit de hand liep. Straks daar misschien nog wat meer over. Een flinke knokpartij was er. Maar over het algemeen was het een goede sfeer. Uh, dat horen we graag. Ja, maar... Heb ik aansluitend een bericht. De overlast is wel een beetje toegenomen. Ja? En het is dus niet alleen bij Koningendag. Maar het uh, besluit is een beetje genomen om de kanaalweg tijdens uitgaansavonden af te sluiten. En vanaf dit, dit weekend nu uh, gaat het gebeuren uh, op de woensdagavond. Dat vind ik ook zo apart. Woensdagavond, ja, vrijdag ook... en zaterdagavond vanaf 11 uur tot na sluitingstijd worden de hekken geplaatst. En het is een tijdelijke oplossing voor maximaal vier maanden. En in de tussentijd zal samen met bewoners in horeca worden gezocht naar een permanente oplossing. Het zijn dus de Willemstraat, de Schoolstraat en de Rozenobelstraat. En het blijkt dus uh, dat er onder andere hardrijdende bronfietsers waren en veel geluid. Er werd veel wild geplast en er waren echt veel vernielingen. Maar wacht even hoor. Het wild plassen en veel vernielingen. En dat, dat, dat hou je niet tegen toch als je daar uh, afzet? Dus, nou, weet je. Mensen die, uh, die zetten, als ze, dan zetten ze hun brommers aan, zetten ze die daar neer. Dan gaan ze naar uh, die brommer toe. En ondertussen, ondertussen plassen ze nog even tegen de gevel aan. Okay, dit zijn en ze echt... lopen daar hard te praten. En ik moet zeggen, ik heb dus zelf in de halt, in Haltestraat zelf gewoond. Boven ja? uh, naast vier heb je daar uh, ja? ook had het appartement. En daar vond ik het al heel irritant. Dus eigenlijk. Uh, uh, is het gewoon sowieso, zo, zo. als je in het centrum woont, al die herries s'nachts, daar word je helemaal gek van. Gewoon. Uh, ja, ja, dat heb je ja. een beetje in het centrum, hè? Ja. Het wordt steeds meer mensen. ook echt nooit een, uh, een flat of een appartement kopen. Want er zijn er een paar uh, gemaakt toen. Uh, eigenlijk van uh, boven de Italianen zo. Ik, ik zelf heette Italiaan, dacht ja. ik. En uh, nieuwe appartementen. En ik had wel zo van, heel leuk. Een, op zich is de locatie geweldig. Maar je moet je wel goed realiseren dat, dat je het moet doen als je jong bent. Ja, dit is nog een kwestie van een paar jaar. Dan geef ik het drank drankschenken is gewoon verboden. Dit duurt misschien nog tien jaar. Dus drankschenken, rook is al verboden. Nu, drank wordt aangepakt. En dan de pilletjes, die zie je niet. Dan ga ik echt verhuizen naar Luxemburg, vrouw. Ja. Maar mooi, is, is het niet een idee gewoon om zeg maar, alle hurka-gelegenheden te verplaatsen naar een industrieterrein? Gewoon een... In Sandvoort-Noord? Uh, ja, bijvoorbeeld? Dat dat ze daar met ze allemaal gewoon bierlokalen. Uh, uh, ze regiseren. gaan dan allemaal gewoon. Wat uh, is met bussen toe gaan, ze, nee, gaan ze gewoon naar Haarlem of naar Amsterdam. Ik hoor dat de jeugd zelf niet zoveel hier is, hoor. Maar de wat er is, ja, die zakken lekker door. Ik heb het idee dat het een grote groep juist uit Amsterdam is die hier de boel lopen te verstieren. Ik weet het niet. Ik durf er geen uitspraak over te doen. Op een later moment gaan ze in ieder geval evalueren of het inderdaad helpt. Ja, dat ben ik wel nieuwsgierig. Marcus? Ja, Het onderzoek naar het ronselen van stemmen is afgerond. En er is eigenlijk niet genoeg. Bewijs gevonden om. dat. Uh, ja. Hartstikke idee. Dus ja. Eigenlijk zijn we er niks mee opgegroten. Nee. Ja. Komt op neer. Nou, maar. dat is vol. Uh, MAF. Maar nee, goed, uh, het is wel goed om het even te onderzoeken. of dat zo, uh, echt waar is. Het is natuurlijk bijna weer 5 mei. En de, de eigenaren van de uh, legertrucks krijgen dan weer kriebels. Want ze kunnen natuurlijk ook weer over het strand rijden. Ze hebben een, een verschunning gekregen om vanaf uh, uh, IJmuiden naar Scheveningen een rit te maken. Helaas komen ze hier in Zandvoort niet meer uh, het dorp binnen. Dat was natuurlijk vorig jaar dat ze het dorp binnenreden. Dat ze een uh, maand had nurgden bij Huis bij de Duinen, geloof ik. Daar gingen ze even uh, een bobdrommetje. Even stoer doen. Eten. Even stoer doen. Uh, met ja, die, uh, dat vind met die ik grote, wel met die auto's. Met die auto's. Staat wel. Maar ja, nou nu reizen ze door naar Katwijk. En daar kunnen ze misschien wel. Uh, ja, daar kunnen ze wel even het dorp in. Dat is wel uh, de bedoeling. Het uh, ja. tijdstip was nog niet helemaal duidelijk. Dat laten ze even weten op de. Zandvoortse krant internet site. Als ze weten hoe laat ze vertrekken en hoe laat ze plusmini's hier aankomen. Het is natuurlijk wel ja. mooi. Het zijn plus tussen de 30 en 40 oude trucks uit de Tweede Wereldoorlog. Ja leuk. Dat is ook bijzonder. Dat... Ja. Nou, het is ook wel bijzonder. Ik ben van de week ben ik uh, naar de Monument Man geweest. Dat is ook een film. Dat gaat dus over mannen die dan in de oorlog. Ja? Met, uh, de, de, de oude kunst op moeten zoeken. Waar het, waar het overal ligt in Europa. En wat die... wat geronseld is. En dan zie je dus inderdaad ook al die oude trucks en dat soort dingen. Dat was... Uh... Nou, goede film met ja, dat is echt een hele mooie film. Oh, dat is dat. wel een aanrader. Nog een kleintje bericht, of hebben we dat, hebben we dat nog? Hoe nou, ik, we uh, dat er is vandaag, uh, uh, heb je vanaf de haven van Zandvoort... de VLS Ontour Tour wielertochten. Een afstanden van 60, 90, 120 of 160 kilometer. Er zijn rond half acht <coughs> al daar. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat uh, we daar verder nog van gaan horen. Oké, okay. nou, uh, het volgende uur meer. Zover het nieuws uit Zandvoort. Precies, tijd voor een mopje muziek. Ik Het hele cd'tje van Bomb Bicycle Club heb ik al een beetje leeggedraaid. Thuis dan, hè. En ik vind dit, dit wel een aardig nieuw zingeltje. Luna. I will bathe myself. Then I'll wear you for the Colors fading. Afraid at the side. Bicycle club. Dit zou het kunnen worden, je weet het nooit, het altijd afwachten natuurlijk. Dit heet Luna, de club in de zaterdagmorgen, 20 minuten voor 9. Fijn dat het toestel op aanstaande het is vandaag 3 mei. In sommige gemeentes gaan ze nu al dood herdenken, omdat het uh, vanwege het geloof, dat past er niet op zondag. Ik denk, ja, je moet het zelf weten, als je er maar bij stilstaat, denk ik dan maar weer. Maar ja, het is, we hebben het met z'n al afgesproken, we hebben richtlijnen daarvoor, er zijn protocollen voor getekend. Ik wil je daar, dat je daar wel aan hou. He, een beetje structuur in het leven, was dus raak ik helemaal in de war. Wanneer moet ik mijn kop nou houden? Wanneer niet? Nou, vind ik wel heel moeilijk om niet te praten. Gewoon en niet ik... praten als anderen praten. Ja. ja. Dan ben je al heel end? Ja, dat is geld, dat is misschien wel waar. Dat is misschien een beetje de oplossing. Maar goed, het schijnt dat, dat Urk gaan ze het vandaag doodherdenken, herdenken. Eh, twee keer zelfs. Morgen gaan ze het ook doen. Weer voor een andere gedeelte die dan eh, die, die, die niet zoveel van aantrekt van het geloof. Maar sommige mensen vinden het moeilijk om op zondag eh, herdenken te doen. Ik denk, nou ja, dat is toch een mooie dag. Dan is het al extra rustig. Om daar iets mee te doen. Ja. Het, is, het zijn maffe dagen. Dus vandaag ik. Morgen Doorherdenking. Dan krijgen we uh, Bevrijding. 5 ja. mei. Och, man, op hè. Leuke, leuke beentjes van Albert in de halen ook weer. Ik ga en, wel even kijken wat er lijkt. Ik kan me herinneren. Een paar hele goede beentjes spelen. Echt op, op, op, op leuke podium, podiums ook. En verder. Uh, uh, dus, en 6 mei is natuurlijk ook een maffe dag. Dat is de dag dat Pim Fortuyn werd omgelegd. Ja. Dus, en dan. zou dus wij denken. Songfestival. Oh ja, dinsdag, hè? Dinsdag, ja, ja. dames en heren. Dat is gelijk. Ja, dat is ook 6 mei <coughs> trouwens. Ja. Het is wat met, mij heel erg opvalt. Met de common uh, linets. Oftewel de gewone yeah. kneuzen. Wat, wat mij heel erg opvalt is dat, dat nummer van het Songfestival. Ja. Ik hoor het nooit. Jawel. Oh, het is zo rustig. Je, je valt in slaap ondertussen. Ja, het, het valt niet echt op. Oh. Maar ze hebben regelmatig oefend. Ik zag gisteren bij Alberto uh, Tan. Uh, zag ik uh, namelijk dat ze nog, zag je ze nog even oefenen. Ja, ze hebben er wel echt een mooie show voor gemaakt. Ze staan niet zeg maar met de gezichten naar elkaar. Ze heeft een, toch een vrij leuke jurk aan. Een Deense ontwerper heeft ze in de arm genomen. Die heeft een, een jurkje gemaakt voor die aan de andere kant wat wijder is. Ze houdt niet zo van jurkjes. Ze is meestal van de stoere spijkerbroeken. En ze kan ze ook hebben natuurlijk. Want het is best wel lekker, lekker bij. Gewoon. Het is te lang. Het ziet er gewoon leuk uit. En nu vind heeft ze... Jij, de, he? vind, ja, vind jij Ja, vind ik ja. Ze, ja. Gewoon, uh, ze durft ook gewoon heel naïef in het leven te staan. En dat vind ik, bewonder ja, ik ja, Is het, het nou een poos of is het nou gemaakt? Dat is de nee, grote nee het is echt... Ze durft ook een beetje suf te doen. En dat ja, wel ze is van... ook gewoon een beetje suf. Ja, maar dat, vind ik, dat waardeer ik wel. Zo ja. wordt een vrouw te zijn, een beetje suf. Ah. Dan kan ik de wijze man spelen. Ah. Nee, nee, nee. Ik heb het beter voor, uit gewoon. Ik hè? heb er heel veel respect voor. Ik vind Dumbo echt compleet ruk. Maar ze hebben er echt een mooie show voor gemaakt. Ze staan naar elkaar toe. Ze kijken elkaar aan tijdens het zingen. En een dans bij gehaald, geloof ik. Nou, weet ik allemaal, want ze is allemaal aangekleed. We gaan het winnen. Weet het zeker? Ja, ik weet het zeker van niet. Gaat je nou omdat het nummer zo saai is dat je ja. niet moe bent? Alles ja, mee, beide. Beide, denk ik. Nou ja, we zullen het zien. Ik vind, uh, ik, ja, kijk, als het wat zou worden, ik uh, waardeer dat gewoon. Ik zit te kijken, uh, oh nee, je bent er te kijken op bevrijdingspop wat er speelt. Ja, ja gisteren heeft uh, Haarlem 105 Radio al de hele dag in het teken van bevrijdingspop gestaan. Ja. En dan komen we dus uh, heel, de hele dag mensen naar de studio. En op 5 mei, als je dus niet kan komen, je kan het uh, groot ook live volgen op de landelijke tv en radio. Oh, Bluff komt ook. Ja, Bluff, de Opposites, uh, Poky Lavars en Sven Hammond Soul. Maar ik weet niet of, dat specifiek, of deze nou echt. Dit is wel Haarlem, specifiek Haarlem. Ik heb andere namen gezien. Ja? Ik heb andere namen gezien. Nou, nou er staan meerdere podia. Ja, ja, dat klopt, ja, artiesten. Je hebt net op artiesten geklikt. Klik eens nog op artiesten? Of blokkenschema. doe blokkenschema even. Als nog, uh, kijk. laten we even kijken. Dit is. Juist, uh, kunstbende. Pijn van de Vrijdag. Ja, dit is echt een Haarlem. Tamir is een leuk en... bandje. Ja. Wie? Taimir. meer. Oh en Bada, Femke Kameinus, Hakim, oh dit is voor de kinderen. Poki Lafarge, ja inderdaad, Sven. Eh. Uh, Niels Geuzenboek, uh, die is van. Uh... Kensington? -ho -ho. Ken ja, hoe, hoe, -ho -ho -ho, ja, precies. Ja, liever even niet. Eh, uh, uh, Kenston, hoe nee, weet je nog. Eh, kijk hoe je nou. I. I? Nee, om nou, um, vijf uur. Spreek je eruit. Om vijf uur? Ja, Ik ben hem met Michael nee. Prins, Kiss, DJ Jacks, nee. Axo, Dr. Joe. Vijftien uur, vijftien uur. Oh. Kensington? Kensington. Bussies. Oh, oké. Okay. Ik zie ook, want ik vind wel heel grappig. Je hebt zo'n kinderfestival yeah. Die hebben een silent disco van 7 tot 11. Dus dan leg uh, je zo'n koptelefoon op. En dan kan je... En er is gewoon een discjockey. En als je dat dan langs langzaam... Dat hadden ze toen ook bij caravan of zo in Amsterdam. Ja, dat de karavan, of de parade. Nee, de parade. Yeah. Dan zie je mensen echt helemaal uit hun dak gaan. Maar ja, daar had jij toen ook al over. Hè? Dat, uh, dat bij zo'n dove feest dat ook zo grappig is. Dat ja, dat is, de... is omgedraaid eigenlijk, ja. Ja, ja, klopt. Ja. Het is een beetje hetzelfde. niet. vooral in de, in de gang staan. Dan hoor je geen muziek. hoor je alleen maar... Steeds, Hij is aan het mee zingen. Nee, huh. dan staan ze gewoon gebaren te maken. Maar ja, ja, ja, ja, met wat geluiden eromheen. En Bluff komt om, uh, om half tien. Ja, dat is speciaal. Ja, Hou eens even opzeggen over het Bluff. En, speciaal, en, speciaal voor jou. Jet, Jet Rebel. Nee, ik ben niet zo'n Bluff fan. Total Los. En King Khan. En The Shrines. Is, en dat je, wat, is dat wat? Ik zou gaan Jet Rebel. zou ik uh, aandoen als ik jou was. Jet Rebel? Jet Rebel. Dat is echt. Het rockt gewoon. Is wow, dat ziet er wel uh, heftig uit. Ja, doe je shirt uit. En is there live de... on Mars, Vroeg David Boos zich af. En dan staat uh, er een hele coole dude staat daar. Coole dude, En ja. uh, de Venus en Mars komen samen op het podium... voor de nodige sexy time op de planken. Is het een piepje of zo? Het is het geluid van een band die planeten uit hun baan schiet... en een zwarte gaten veroorzaakt in de uithoeken van de melk. Oh, oh, wat is dit slap. Oh. Oh, dit moet je niet doen. Je moet geen teksten van David Bowie pijpen. Nee, nee, nee, nee. Ik hoorde hem trouwens wel bij Giel Bale of zo hoor ik hem een stukje zingen naar een, een meisje... waar hij verliefd op was. Het was echt penenkrommend was penenkrommend. Ik dacht, hou je bij rockmuziek. Ik ga niet een of ander ballad lopen. zingen. Ja, maar als je zo profileert, dan worden de verwachtingen heel hoog. en kan ja, alleen maar tegenvallen. Dat is gewoon. zeker waar. Oh. Het is toebak op de radio. Genoeg met het geswap op de Is er nog een mopje muziek? Nou, ik dacht het wel straks onder andere Paolo in de nieuwe single. Oscar en de Wolf heb ik ook nog voor je. Maar eerst ken je dit nog: Lucky Soul at your light. At your light to mine. Uh, samen vormen we één grote sterke bundel. Oh, nou, dat klinkt wel heel mooi. Dat klinkt wel heel erg mooi. Nou, uh, Jolande vroeg af wat, wat is nou Jet Rebel? Ja. Je wist niet wat JetRabbel Rebel. Nou, even, even, even, een fragmentje. Oh, wacht, ik hoor nu allerlei dingen tegelijk. Heb Even even een moment. Zal Ik, <laughs> zal ik het een even uitzetten en dan zal ik het ander even laten horen. Maar hij is dus om half acht of zo, hè? Laten. Dit is Jet Rebel. Oké. Okay. Ja, nou, dit is toch wel grappig. Lekker fijne popmuziek. We hebben ze vaak gedraaid trouwens hoor, de, de leden van Jet Rebel. Dus uh, die, ze komen vast nog wel weer voorbij. Goed. En ken je ook uh, Twin Shades? Nee, Twin Shades ken ik niet. En Krater en Blue June? No. Field of Steel? Nee. No. The Sirens? No. Dr. Joe? Nee, no, ik ga nou, me nou, nog alleen even verdiepen. Was... Al, als En al The Fake Plastic Trees. Ja, ik ga, ik, ga, ik ga morgen wel even kijken. Ik vind het toch wel altijd wel weer leuk om mee te doen. Morgen overmorgen. Over, overmorgen. Ja, overmorgen. Want het is, uh, het is uh, sommige mensen moeten gewoon werken. Op 5 mei? Ja. Gaan ja. werken? Ja, ja. Ik, ik was ook verbaasd dat ik oh, het vrij was. Oh, is wel lekker. Rustig dan. Ja, het is dus één keer in de vijf jaar? Ja, maar ik had het idee dat ik vorig jaar ook vrij was. Uh, oh, oké. Okay. <laughs> dus ik snap die dag vorig jaar het kan zijn dat het op zaterdag was. Was vorig voor de grap zaterdag? Ja, dat zou ook. Ja, volgens mij wel, ja. Ja, nou, vandaar dat ik vrij was. Nou, Marsteltje. Uh... Nou, zeker. Ik bedoel, koningsdag hadden we weer pech. Ja, maar dat was ook zo stom dat ze het verzet hadden van zondag naar, naar zaterdag. Dat is wel onzin. Maar ja, dan hadden we ook niet vrij gehad. Dus dat, dat maakte niet uit. Bedoel, dat, dat maakt We gaan geen uit. rekening houden met mensen met, met geloven. Dat Kijk, volgend iets... jaar is het gewoon lekker op maandag. En, en, en dan is dat, dat, dat jaar ook uh, koning, uh, bevrijdingsdag is dan op... Dinsdag, dat is ja? ook wel weer mooi. Dat zit er toch ook wel een beetje op één lijn. Precies. Nou, we hebben er weer zin in. Al die nog, uh, Wij hebben nog wat uh, aparte berichten liggen. Zeker. Maar ja? Mark, wat heb jij? Wat heb jij er. Uh, Oké. Okay. Ja? Ja. Ik heb hier uh, een, in uh, Phil Valkenburg is in, de, is in de nacht van zondag op maandag. Het, de politie met spoed uitgerukt. Er was een melding binnengekomen van een binnen inbraak. Nou, er werden geen inbrekers aangetroffen. En er uh, bleken twee konijnen, bleken de oorzaak van het geluid. Waarvan de bewoners dachten dus dat het inbrekers waren. De agenten waren heel zachtjes uitgerukt. met twee uh, auto's en een politiehond. En uh, zonder gelicht en geluidssignalen. Oh ja, natuurlijk, hè? je moet natuurlijk niet met scheurende auto en sirenes aankomen. Nee. Maar het bleek dus geen insluipers. maar wel maakten twee konijnen in een hok in de achtertuin. een kloppend geluid. En uh, dan blijkt dus dat. Uh... Stampertje. Ja, ja, precies. Ja, en in, de, uh, in het uh, proces-verbaal, die, uh, nou ja, in ieder geval de, het logboek, zeg maar. Ja? stond: broer konijn niet aangehouden, surveillance hervat. Al dus een wijkagent. Broek, nou nee, niet aangehouden. Leuk hoor. Wel uh, leuk toch? Terug ja, op de fiets. daar gaat de agent weer. Ja. Uh, ja, leuk in Amsterdam. Heb je iets nieuws? Of nee, in Hilversum. Uh, op stationplein lijkt een heel klein Maduro-Dam-flatgebouwtje uh, te staan. Wat hebben ze nou precies gedaan? Ze hebben daar gewoon op een elektriciteitskast een compleet flatgebouw geschilderd. Wat een heel klein pletgebouwtje hebben ze met, met etalages, met zelfs antenneschotels door opgeschilderd. geschilderd ziet op de foto, Oh, heel geweldig dat Je denkt van, jeetje, wat is dat nou? Nou, Dat is eigenlijk een elektriciteitskast. Maar daar hebben ze gewoon Maradoum, Maradoum, Maradoum, Maradoum dan pletgebouw oh, van ja. gemaakt. Leuk. Zo, ja. wie had er weinig geslapen? Ik weet het niet. Uh, <laughs> Ja, ik heb ook nog wel een leuk berichtje. Ja? Als je het over speciale foto's hebt. Ik heb hier uh, iemand, is een beetje leuk, bezig spelen met Photoshop. Ja? En die heeft alle, een aantal dictato dictators. Ja? Heeft die genomen. En die heeft die allemaal op de foto gezet. Alsof ze met een knuffelbier staan. Met een. Ja, die zijn ja, dus, uh, nieuwsgierig naar die foto's. Ja, ja, ja. ik ga ze even op Facebook ja, plaatsen. Dus dan, op plaatsen. Uh, dan kunnen we ze even bekijken. Ja altijd wel leuk om te kijken of ze nog zo'n ander imago kunnen hebben. Want ze mogen er toch ook een keer los van komen van het vreselijke imago wat, wat ze hebben opgedaan door de jaren heen. Ja, ze worden gedemoniseerd, hè? Ja, ja precies. worden gedemoniseerd. <laughs> dat kan niet zo natuurlijk. Iedereen heeft toch weer de kans om te herstellen? om te herstellen. Het zie je, de van de Graaf je moet ook een kans krijgen gewoon weer. Ja, dat kan in Nederland. Ballen of Tini, nieuwsjes. Well, how is that, I know? You just come along. Life. Oh, lips like Debbie singing up, strawberry song. Just Another woman with a shotgun in her hand She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's a band And the girl is so fine But she wanna scream hallelujah She's my rock, she's my butt, she's the key to the trip. And the girl, so fine, makes you wanna scream hallelujah. like a trick on me hell i don't even know her name but yeah she sticks to me and in the climax she be screaming with me oh, yeah she sticks to me she gets me funny she doesn't want none of my money so i'm holding over her like gasoline light a match and i'm back in my teens. me and supergirl smoking my green me and supergirl smoking my green alone Ik dacht dat de uh, nieuwe single Nieuwe Shoes heet... maar dat is weer de oude Want Dit is Fuck yes. My Life op. Yes. Nou, echt niet. Nou, even gewoon. Ik had het over Fuck My Life niet Fuck My Life op. Jood. we moet even goede teksten schrijven. Dat kan ik ook allemaal. Dit is uh, Toebak Vlijf. Uh, uh, het eerste gedeelte van, van dit rijdenprogramma. is zijn twee gedespaar van dit rijdenprogramma. En na tien uur hebben we straks... Goedemorgen, Zandvoort, Hotel Hoogland. En wij kijken zo even de wereld in. Vandaag op de kletskant van Nederland... een stuk te lezen over uh, Diana Breyer die woont nu in Rotterdam... maar die heeft 26 jaar geleden... Heeft samen met een Italiaan heeft zijn vrouw vermoord. En deze Italiaan was de dansleraar. En uh, ja, uiteindelijk is deze man... veroordeeld voor een gevangenisstraf van... wat was het, 39, 38 jaar. En uh, zou waarschijnlijk binnenkort vrij komen. En zij zelfs de dood... dat hij nog contact met haar gaat opnemen. En uh, zij heeft zich uh, vanaf toen... helemaal een beetje teruggetrokken. Ze hebben wel drie kinderen gekregen met een andere man. En die man... Zelf wist niets van haar verleden. En nu zijn ze sinds kort uit elkaar. Ja, het is echt dat uh, je denkt: van nee, het zou een soort natural born killers kunnen zijn. Ik weet je nog of je de film kent? Man en vrouw die op moordpartij gaan. Nou, dat was destijds zo. Ze was toen maar 17. Heeft dus met deze, uh, deze Italiaan alleen uh, moordpartijen gedaan. In ieder geval één vrouw is daar uh, aan uh, slachtoffer gevallen. En nu is ze dus in Nederland komen wonen. Jaren geleden. heeft een heel nieuw leven gebouwd. En met die man. En die is, die is sinds kort eigenlijk achtergekomen. Oké. Okay. Dus, uh, maar zij heeft dus geen moorden meer gepleegd. Ze heeft, ze heeft geen moorden meer gepleegd. Dus nee, nee, nee. Ze heeft, heeft ge iets van 18 maanden vastgezeten of zo geloof ik. Dus het haar leven volledig verbeterd. Uh, ja, verbeterd. En, uh, nou ja goed, ja, ja maf. maf. Als je dat als, als ex-man achterkomt. Dat je denkt, heb ik met die vrouw samengewoond? Zoveel ja. jaar. In dat bed ik gelegen. Al, die, al die tijd onschuldig naast heb geslapen. Ja. En heeft ik, mijn leven liep gevaar. ja. Het lijkt dat, inderdaad wel heel lijkt raar. Het apart. Ja. Uh, ja, andere? Marcus? Ja, ik heb hier een. Uh, uh, ja, een verhaal over een man, een, een zweet. Nee, daar houden ze wel van een biertje, alleen de accijns zijn daar natuurlijk. Uh, nog, nog hoger? Nog hoger? Dat gaat er niet. Dus, um, en ja, een man die, die werd aangehouden... en die had 3000 liter bier bij zich. Ja. Of tenminste, sorry, 3000 liter drank. Ja. In totaal 300 biertjes, 250 liter sterke drank... en 150 sloffe sigaretten. Uh, ja, toen de politie vroeg waarvoor die dat dan had... Hij dacht, ja, dat hij juist allemaal voor mezelf. Eigen gebruik. <laughs> Eigen gebruik. En mocht dat? Nee. nee. Hij heeft het wel zonder moeite het land in weten te smokkelen. Ja. Alleen op een gegeven moment werd hij werd aangehouden... ergens tussen... Ja, ergens in Zuid-Zweden. Ja. Uh, ja, toen had hij de, dus al die spullen bij zich. Zo, ja. als je dat allemaal zelf zo moet opdrinken nou. <laughs> nou, daar kan je wel even mee voort. Ja, dan ben je rest dus van je leven. Heb je het, gewoon, heb je het wel. Nou, dan ben je gewoon dronken. Maar ja, dat wordt wel een leuk feestje. Dat wordt zeker een leuk feest Maar er was uh, een vrouw die heeft tijdens haar eigen promfeest gemist tijdens de Tweede Wereldoorlog. ja Want er was Tweede Wereldoorlog en ze wilde altijd nog een keertje gaan... En uh, ze zag het... Toen is ze uitgenodigd door haar kleinzoon. Of haar, haar achterklein. Zij is 89. Vreelen. En uh, zij was dus de overgrootmoeder van een scholier. Ja? En ze is met hem meegegaan. Nou, ja, ze was eerst een beetje terughoudend. Ja? Ze zei de kleinzoon. Ik moest haar van overtuigen dat ik het meen. En toen zei ze gelukkig ja. En uh, het vinden van een mooie jurk was nog een heel gedoe. Eerst keken we bij de meisjesjurkjes. Maar dat was niets voor mij. Laten we maar zeggen dat jonge meisjes zich niet kleden zoals ik deed in 1930. Al <lacht> dus de vrouw. Uiteindelijk vond ze een prachtige blauwe jurk... en ze verscheen met wandelstok en astma inhalator in haar tas. <laughs> okay. de bal. En hoewel ze niet veel energie had, is ze echt uh, heel blij dat ze gegaan is. Ze heeft de avond van de leven gehad. Nee, ja. Ik vind het bizar. Dat was schattig. Ik vind wel schattig. Echt heel schattig. Het is wel grappig, omdat hij dat gewoon echt erop stond. Je ja. gaat mee... Uh... Oma, je gaat gewoon mee, je gaat eindelijk eens feestvieren. Ja, hebt het leuk. Verdiend, gewoon. Je hebt het toen gemist. Ja, precies. We gaan er een geweldige avond te maken. Maar is het eigenlijk hetzelfde als mijn ouders, die waren op een gegeven moment vijf jaar getrouwd. Die zijn toen in de oorlog getrouwd. Want ja. dat was in verband met die, dat die mannen weggevoerd werden. Ja. En toen hebben wij een, alsnog een bruidstaat voor me geregeld. Vijf verdiepingen of zo. Ja, vijf verdieping of ja, Die hadden ze ja. nooit. Ja, hey, leuk, uh, we breken je zo een tweede gedeeltje in het radioprogramma. Hoi. Tot zover het ritme van ZierfM. Via de kabel op 104.5.